7 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Opnieuw naald aangetroffen in vliegtuigmaaltijd. Artsen roepen op tot dialoog over kostengezondheidszorg. En schrijver Gor Vidal overleden. Opnieuw is in een vliegtuigmaaltijd een naald gevonden. In een toestel van Air Canada vond een passagier afgelopen maandag... een naald in een broodje...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 Dader of daders gingen er vandoor. Er werd een helikopter ingezet om naar hen te zoeken. Maar voor zover bekend zijn ze niet gevonden. Voor sporenonderzoek werd de omgeving van de McDonald's bij Hazeldonk afgezet. De rest van de parkeerplaats bleef wel begaanbaar. Aanleiding voor de schietpartij is nog onduidelijk ioc president Jacques Rogge heeft de Amerikaanse zwemmer Michael Phelps gefeliciteerd. Phelps won gisteravond met het Amerikaanse team goud op de 4x200 meter vrije slag Estavette. Dat zijn 19e Olympische medaille en daarmee verbeterde hij het record van Sovjet-turnster Latinina. Die won tussen 1956 en 1964 18 medailles. Phelps won vanaf 2004 15 keer goud, 2 maal zilver en 2 maal brons... Hij heeft de Olympische geschiedenis geschreven. En ik maak een diepe buiging voor hem, zei Rogge. De Nederlandse badmintonster Jouw Lee heeft zich geplaatst voor de achtste finales. Door winst op haar tegenstander uit IJsland werd ze groepswinnaar. Minder goed verging het de biesvolleyballisters, Sanne Keizer en Marleen van Iersol. Zij verloren ook een tweede groepswedstrijd van de Amerikaanse koppel. Keizer en Van Iersol die houden wel kans op een plaats in de volgende ronde. Weer nog vanmiddag veel zon, 25 tot 29 graden. Vanavond trekken enkele buien over het land met de kans op onweer. Morgen plaatselijk een lichte bui, dat wordt dan zo'n 22 graden. Dagen daarna lichtwisselvallig, zomerweer met af en toe een bui. Maar ook zon en het blijft zo'n 22 graden. Ik mag samen met een klant naar de Olympische Spelen. Alleen wil ik wel toegang kunnen hebben tot mijn zakelijke documenten. Maar hoe dan?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 een hele goede morgen. Het is woensdag 1 augustus. Vrachtwagenchauffeurs gaan op meer wegen in Duitsland tol betalen. Feyenoord verliest Nipt van Dynamo Kiev. Maar we beginnen met de discussie over de kosten van de medicijnen. De kans is groot dat minister Schippers van Volksgezondheid... gaat onderhandelen met de fabrikanten van geneesmiddelen... tegen de ziekte van fabrie en de ziekte van pompen. Afgelopen weekend meldde de NOS dat het college voor zorgverzekeringen... het kabinet wil adviseren de medicijnen... voor die twee zeldzame ziektes niet langer te vergoeden. Ze zouden te duur en niet effectief genoeg zijn. Schippers wil nu kijken of de prijs van die medicijnen omlaag kan. Paul Wouters is woordvoerder van Neem Pharma. vereniging vertegenwoordigt de farmaceuten... die dit soort innovatieve medicijnen ontwikkelen. Goedemorgen. Goedemorgen. Heeft het zin dat de minister gaat onderhandelen met de fabrikant? Dat weet ik niet. Het prijsbeleid is iets wat de individuele fabrikanten zelf bepalen. Maar overigens, u zei net van er lag een advies aan de minister. Dat is nog zeker niet zo. Het was een conceptadvies, dat is een conceptadvies waar is conceptadvies, het ja. nog over moet... Beoordelen, dat moet dan nog naar de Raad van Bestuur. van het ja, even, dan Laat dan even de, de hele de de, de, de rimram van het bestuurlijke advies achterwege. Want ondertussen is er een discussie ont, uh, ontstaan. Ja, um, en mijn vraag was, van, heeft het zin om te gaan onderhandelen met uh, de fabrikant? Heeft het zin om te spreken, laat ik het zo dan zeggen, met de fabrikanten? Uh, dat kan ik niet beoordelen, uh, nogmaals, want het gaat echt om een, uh, een prijs van één uh, geneesmiddel. In het uh, algemeen zie ik ook dat er een maatschappelijke discussie is ontstaan, ook over de prijzen van geneesmiddelen in zijn algemeenheid, waarbij uh, de suggestie ook is gewekt dat uh, die heel erg veel duurder zouden zijn geworden. Dat is niet waar, want afgelopen dagen zijn er een heleboel dingen ook naar voren gekomen die toch een verkeerd beeld werpen, denk ik. Als je kijkt dat uh, de boodschappen 35% duurder zijn geworden afgelopen 15 jaar en geneesmiddelen de helft goedkoper, dan is dat uh, het juiste perspectief wat mij betreft. U gaat toch niet zeggen van dat het, geme het gemeensmiddel eigenlijk nog veel duurder hadden moeten zijn? Nee, ik zeg alleen maar dat uh, wat de feiten zijn dat de geneesmiddelen een tiende van de kosten van de gezondheidszorg uitmaken. Uh, ja. Dat in dit ene specifieke geval, omdat het hele bijzondere ziekte betreft, hele bijzonder advies ook, dat uh, nu de focus erop ligt op de dure geneesmiddelen, maar dat in zijn algemeenheid, dat uh, geen maatschappelijk probleem is. Nou, Maar in Amerika bijvoorbeeld zijn deze geneesmiddelen veel goedkoper. In dit geval nou in, in, in dit algemeenheid, geval is dat wel, ja, nee, maar, maar wat u door elkaar haalt is algemeenheid en uh, specifieke gevallen. Ja, maar je kunt een, een prijs van één specifiek geval er niet uithalen voor zijn algemeenheid. Wat ik al zei, dat is iets wat een individuele fabrikant zelf bepaalt. Maar in het bepaalt. conceptadvies gaat het daar dan weer wel over. Maar had de minister bijvoorbeeld niet veel eerder met de fabrikant om tafel moeten gaan zitten? Niet zozeer de minister, want die bepaalt dat uiteindelijk wel. Maar ik ben het met u eens dat wij vinden dat in dergelijke gevallen je aan het begin van de periode bij de vergoeding uh, goed met elkaar moet nagaan wat de gevolgen zullen zijn. Want wat er nu ontstaat is een uitermate schijnende situatie dat een middel vergoed is, dat mensen daar gebruik van maken. En dat ze van de ene op de andere dag te horen krijgen via het nieuws dat hun medicijn niet meer vergoed wordt en de mensen hebben geen alternatief. Ja, en dat, dat soort zaken moet je natuurlijk met elkaar voorkomen. Ja, en om te voorkomen dat het nieuws de schuld krijgt, dat is een rapport wat er dus ligt. Hè. Uh, maar die frustratie nee, nou, ik, ik ligt bij... Ik geef, bij... Het niet, ik geef oh, absoluut het nieuws niet de schuld. Ik, ik, ik stel wel vast dat uh, met het naar buiten brengen van een conceptadvies wat nog niet is uh, uh, aangenomen, dat daarmee wel een stuk maatschappelijke onrust is gecreëerd bij een aantal mensen. En uh, dat uh, wat dat betreft het nieuws uh, dat wel veroorzaakt. Ja. Nou ja, goed, dat geeft alleen maar door wat er natuurlijk gebeurt uh, in, uh, in de maatschappij, denk ik dan. Maar goed, zo, de, uh, er is wel iets raars aan de hand. Want aan de ene kant worden fabrikanten gestimuleerd om uh, speciale medicijnen te maken. Ja. En aan de andere kant worden ze er dus af, af, op afgerekend op het moment dat ze de winst opmaken. Dat is toch een beetje uh, het dilemma? Ja, dat is ook. Dilemma. En zeker bij deze uh, specifieke geneesmiddelen voor hele kleine groepen heb je dat probleem des te meer omdat ze zoveel kosten. En uh, dat is inderdaad een heel lastig dilemma en in onze hele vergoedingsstructuur in Nederland uh, beschouwen we dit als gewone geneesmiddelen en dat zou eigenlijk niet moeten want het zijn echt bijzondere geneesmiddelen. En, en hoe kan het dat, uh, want op een gegeven moment uh, vervalt ook een, een patent erop en dan heb je een uitvinding gedaan. Uh, daar mag je van profiteren, octrooi, patent. Um, hoe kan het dat dat na een jaar of tien, ja, als het vervallen is, dat die medicijnen dan nog steeds zo duur zijn? Uh, dat heeft uh, in een aantal gevallen te maken met het productieniveau. Je ziet ook bij een groot aantal geneesmiddelen dat het niet zo is... dat na die periode de, de prijzen ontzettend naar beneden gaan. Vandaar ook dat ze in de afgelopen vijftien jaar... in zijn algemeenheid met de helft... Uh, uh, goedkoper zijn geworden. Maar in sommige gevallen, zoals deze zogeheten biotechnologische geneesmiddelen, heb je een ontzettend ingewikkeld productieproces. En als het patent verlopen is in een aantal gevallen, zullen anderen het ook niet gaan namaken omdat het zo duur is om te maken. Gewoon omdat het ingewikkeld weer is. van het geneesmiddel af. Ja, precies. Omdat het gewoon eigenlijk uh, te ingewikkeld is. Maar dan is er nog iets wat in de discussie van de afgelopen dagen naar voren is gekomen. Ik noemde het net al eventjes in, in Amerika. Hoe kan het nou dat een uh, geneesmiddel echt uh, exact hetzelfde geneesmiddel in Amerika veel goedkoper is in dit geval. Maar het kan ook willekeurig een ander land zijn als in Nederland. Uh, een fabrikant bepaalt zijn eigen prijsniveau afhankelijk van de situatie in het land. Uh, wat betreft de vergoedingsstructuur. Amerika is een heel ander land. Uh, uh, wat betreft de vergoeding van geneesmiddelen. Zoals dat met alle producten gebeurt bij alle fabrikanten. Want een geneesmiddelfabrikant is gewoon een commercieel bedrijf dat zijn prijs bepaald uh, op een markt. En deze markt is weliswaar wat anders dan bij andere producten. En dan kan het voorkomen dat dat in een ene land wat anders is dan in een ander land. Overigens, uw collega's op de televisie hebben ook laten zien... dat uh, de verschillen in de ons omringende landen niet erg groot zijn. En dat kan ook niet, want de Nederlandse overheid zet een, een maximumprijs op geneesmiddelen... zodat ze in Nederland niet uit de pas lopen met de ons omringende landen. Maar heeft het misschien iets te maken ook met de verzekeraars? Het heeft uh, te maken met het hele systeem van uh, vergoeding van geneesmiddelen. Ja, maar misschien hebben de verzekeraars in Nederland... niet goed genoeg onderhandeld met de fabrikant. Dat kan natuurlijk nee, ook. Nee, nee wat, ik, uh, wat ik al zei, het, uh, het is niet zo dat een verzekeraar onderhandelt. Het gaat over de overheid die uh, uh, dat geheel in de hand houdt. Er is een wet geneesmiddelenprijzen, er is een geneesmiddelvergoedingssysteem... allemaal vanuit de overheid gereguleerd. En uh, het CVZ stelt dan een vergoedingslimiet uh, uh, vast... En uh, dat is niet iets wat tussen de verzekeraars en de overheid wordt bepaald. Ja. Hoe denkt u dat deze discussie nu verder gaat? Ik denk dat het een belangrijke discussie wordt... hoe we met dergelijke weesgeneesmiddelen, zoals ze heten, omgaan in Nederland. Dat we nog eens heel goed gaan kijken naar de uh, trajecten van vergoedingen en dat we met elkaar, hoop ik, voorkomen... dat mensen niet in de kou komen te staan... en dat je niet de onrust krijgt bij die betrokken patiëntengroepen... die je nu hebt. Meneer Wouters, ik dank u wel. Paul Wouters was dat van de Nefarma. Gaan we naar India om 14 minuten over zeven. De stroomstoring in India zou zijn verholpen. Maar liefst 600 miljoen Indiërs... zaten de afgelopen twee dagen urenlang zonder elektriciteit. Correspondent Lucas Waagmeester is in Mumbai. Lucas, is die stroomstoring inderdaad uh, voorbij? Ja, maar dat zeiden ze hier gisteren ook. Hè. En toen ging het gisteren het toch weer mis. <laughs> nou, ja, nou, het lijkt er nu wel echt op dat 80% van de mensen die gisteren in het donker zaten... in ieder geval weer stroom heeft. Ik heb hier overigens geen last van gehad. Hè. Ik ben, zit zuidelijk in het land. En dit gebeurde allemaal in het noorden. De hoofdstad Delhi bijvoorbeeld is weer helemaal terug op het normale niveau. Maar ja, er is dus gewoon structureel te weinig capaciteit in India. Hè. Het enige wat de regeringen van deelstaten kunnen doen is dan maar...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 Ja, wel degelijk. Hè. Er wordt er ontzettend aan gewerkt. Er is de afgelopen jaren heel erg veel geïnvesteerd in de bouw van nieuwe centrales. Ook geïnvesteerd in het uh, stroomnet. Hè. Want het gaat niet alleen om de capaciteit, maar het gaat ook om de, uh, om de toevoer van die, van de, van die stroom uh, die verschrikkelijk verouderd is. Uh, maar ja, die investeringen die verdwijnen, zoals je uh, waarschijnlijk wel weet uh, in dit soort landen, vaak in de zakken uh, van de mensen die die investeringen moeten uitvoeren. Uh, er is weinig transparantie. Uh, Indiërs maken zich daar natuurlijk verschrikkelijk boos over. Waar blijft al dat geld... Maar uh, ja, de, de resultaten zijn gewoon uh, te laag en uh, de economische groei is te hoog, moet je er natuurlijk ook bijzeggen. En dat houdt elkaar niet bij en dat, dat ontspoort dus. En uh, dat hebben we gisteren en vandaag hebben we daar de desastreuze gevolgen van gezien. Ja, nou ja, ik kan me ook voorstellen dat het heel gevaarlijk is voor die economie. Want het is een van die uh, brikkenlanden die opkomende landen die enorm aan het groeien uh, zijn uh, op dit moment. Uh, betekent dat niet dat investeerders zich nog eens een keertje achter de oren zullen krabben? Dat is wel aan de gang. Hè. Uh, je ziet dat de Indiase economie een beetje, een beetje krabbelt. In ieder geval vergeleken met de afgelopen jaren. De, de enorme groeicijfers die zijn er wel een beetje uit. Hè. We, we keken vorig jaar nog naar 9% groei per jaar. Nu staat dat op 5,5%, ,5, 5%. Dat is een enorme daling. Uh, en dat heeft deels wel te maken inderdaad, met buitenlandse investeerders. Die, uh, die toch een beetje beginnen te twijfelen. En dat heeft natuurlijk met die infrastructuur te maken. Ook als je kijkt naar de wegen in India, dat gaat maar niet vooruit. Als je hier iets wil vervoeren van A naar B, uh, vergelijk dat met Europa of met andere westerse landen, je wordt er helemaal gek van. Dus uh, nee, zeker. Natuurlijk uh, heeft, dit, heeft dit gevolgen, er wordt al vanochtend zijn de koppen in de kranten, India super powerless, hè? De koppen die alle variaties daarop... Uh, dat heeft natuurlijk wel heel erg te maken met wat jij vraagt. Uh, uh, is dit land eigenlijk die status van superpower wel waard? Ja, uh, trouwens, uh, want daar hebben we het toch helemaal niet over gehad. Het persoonlijke. Uh, zijn er nog mensen inderdaad die daar ongelooflijk veel last van hebben gehad? Ik bedoel dat er een koelkast uitvalt, dat is door daar naartoe. Maar gewoon mensen die er echt last van hebben gehad? Ja, nou, gisteren hebben bijvoorbeeld 200 mijnwerkers. Die hebben urenlang vastgezeten onder de grond. Hè. Dat was toch wel even heel vervelend. Uh, ze zijn, uh, toen de stroom weer werd hersteld, komt de lift weer uh, aan worden gezet. En toen konden ze dus allemaal weer omhoog. Maar dat was wel even spannend. Uh, heel veel mensen natuurlijk vastgezeten in treinen, metro's, ziekenhuizen hebben behandelingen stilgelegen. En je moet je voorstellen, in 20 van de 28 staten van India ging gisteren het licht uit. Hele steden op zwart. Ja, uh, echt grote ongelukken zijn er niet gebeurd, voor zover ik weet. Het is inderdaad meer het massale ongemak. En, uh, en natuurlijk de economische gevolgen. Uh, dat moet allemaal nog worden becijferd, maar dat gaat flink oplopen, denk ik. Dankjewel Lucas. Lucas Waagmeester, was dat? 1134 kilometer, dat komt erbij in Duitsland aan tolwegen wel te verstaan en dat gaat de transportsector merken. Maar in Nederland niet, want er zijn geen files. Dit is het NOS Radio 1 Journaal. Het Bert van Sloten. Feyenoord heeft zich een goede uitgangspositie verworven voor de return tegen Dynamo Kiev volgende week. Rotterdammers verloren de eerste wedstrijd in de derde voorronde in Oekraïne met 2-1. En dat ene doelpunt kan volgende week in de Rotterdamse Kaap nog wel eens van pas komen. Ronald van der Geer, die was er gisteravond bij, heeft zijn verslag kunnen horen hier op deze zender. Ronald, 2-1 nederlaag. Vinden ze dat bij Feyenoord ook een goed resultaat? Uiteindelijk wel. Uh, het gaat natuurlijk ook een beetje om de, om de manier waarop. Um, 2-1 is net aanbereikt, want er was een fase waarin Feyenoord echt nog wel uh, met de rug tegen de muur stond en 3 doelpunten meer tegen had kunnen krijgen. Juist in die fase sleepte Erwin Mulders er doorheen. Maar over het algemeen was er wel tevredenheid bij, bij trainer Ronald Koeman. Maar ja, zei hij ook van de doelpunten. En dat frustreert hem een beetje eh, op basis van persoonlijke fouten. En dat, eh, dat had niet gehoeven. Dat maakte de wedstrijd anders. Anders had het resultaat wellicht nog beter kunnen zijn. Dus ja, wat mixed emotions. Maar de slotconclusie was wel... ...het is volgende week nog een wedstrijd. En daar is Feyenoord eigenlijk... Eh, eh, ja, ...met dat startpunt is men hier een keer begonnen aan dat duel. En aan de andere kant kan je ook concluderen... Van het is wel verrassend dat die jonkies van Feyenoord... zonder enige internationale ervaring... zo goed mee kunnen met uh, zo'n ploeg als Kiev. Daar moet je ze ook een compliment geven. Want de manier waarop ze, ze speelden uh, ja, vraagt om een compliment. Het was goed. Het was, uh, het was degelijk. Men ging niet mee in de waan van de dag. Bleef, bleef dicht bij elkaar. Eigenlijk was het, was het uh, verdedigend goed. Want er werd bijna niets weggegeven. Sterker nog, in de eerste helft waren er zelfs mogelijkheden voor Feyenoord. Met name nog via rechtsback uh, Daryl Janmaat. Die jammer genoeg dan voor Feyenoord vroeger al in de wedstrijd eruit moest met een, uh, een lease blessure. Ja, en, en op een 1-0 voorsprong. En er was niks aan de hand tot die persoonlijke fouten. Ja, en dan. Dan gaan er allerlei dingen meespelen. Dan valt het team wat uit elkaar. Dan gaat ineens die hitte uh, in twee keer zo erg. Ja, en daar had Feyenoord last van. Toen viel het elftal uit elkaar, was het een beetje los. Zand. Ja, in die fase gaat men uh, veel weg. Maar de conclusie moet zijn: dat als je ziet hoe ervaren Kiev is. En, en, en hoeveel geld daar geïnvesteerd is de afgelopen weken. en je zet dat inderdaad tegen het Verenigde Jeugdelftal van, uh, van Feyenoord. Heeft Feyenoord alleen maar een compliment verdiend? Ja, dat belooft dat voor het komende seizoen, toch? Ja, als ze dat elke wedstrijd kunnen opbrengen wel. Um, maar er zit wel een, een dikke maar aan. En dat zei Koeman gisteravond ook. Kijk, die, die persoonlijke fouten ontstaan ook door het gebrek aan communicatie. Uh, Ron Vlaar was natuurlijk de aanvoerder. Het zijn niet heel veel persoonlijkheden in het elftal van Feyenoord. Ja, je moet wel blijven praten met elkaar en blijven coachen. En dat is een onderdeel dat bij Feyenoord eigenlijk wat ontbreekt. Dat zie je bij de eerste goal, waar Mulder de goal uitkomt en de bal tegen Immers aanbokst. Ja, en eigenlijk moet een keeper ook uh, zorgen dat zijn verdedigers uh, oog in oog blijven met die spitsen, continu die jongens uh, uh, ja, scherp houden. En dat is iets wat, wat, wat, ja, wat Koeman eigenlijk wel zorgen baart, het gebrek aan communicatie. Iedereen is eigenlijk nog te druk met zichzelf, waardoor er niemand is die het team op de juiste plek zet. En dat zou ze in de loop van dit seizoen nog wel eens kunnen gaan opbreken. Ja, het moeten jongetjes met grote monden worden, dat is het. Maar als, uh, Ronald, als, hè, je mag het natuurlijk nooit zo van tevoren zeggen, maar als ze de Champions League bereiken, ze moeten het daar nog een ronde, hè, dan ja. zou dat natuurlijk wel echt fantastisch zijn, niet alleen sportief, maar ook financieel. Dan, dan, dan krijg je het startgeld. Dan ga je meedoen met de grote jongens. Ja, Dat is natuurlijk iets waar, waar de club eigenlijk wel op hoopt. Jaren geleden heeft men dik geïnvesteerd om het te halen en niet gehaald. En dan zal je zien, ja, het moet allemaal nog maar gebeuren. Dat, dan heb je voor 20 miljoen verkocht. Hè, alleen maar om je club gezond te maken. En dan zou je toch met je eigen opleiding. Want voor een groot deel komen die jongens uit de eigen opleiding. Zou je dus halen. Ja, dat, zou, dat zou fantastisch zijn voor, voor dit elftal. En toch ook wel weer een bijzondere prestatie van, van, van Ronald Koeman. Ja, absoluut. Dankjewel, Ronald kom okay. uh, fijn terug naar Nederland. Hier is het ook ja, lekker weer. Dank <laughs> je. Het is negen minuten voor half acht. Vanaf vandaag wordt ook op een gedeelte van de Duitse regionale wegen tol geheven voor vrachtverkeer. Tot nu toe moest alleen op autosnelwegen die zogenaamde Maut, mout betaald worden. Daar komt nu 1134 kilometer aan vierbaanswegen bij. Deze boendestgassen, waarop vanaf vandaag betaald moet worden, tol betaald moet worden, die liggen in de deelstaten Hessen, Baden-Württemberg en Beieren. Aan de lijn Elme de Bruin, secretaris internationaal vervoer van transport en logistiek Nederland. Zeg maar de club van de vrachtwagens. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, volgens mij uh, omrijden helpt niet meer. Nee, dat is uh, uh, zinloos inderdaad. Los van het feit dat dat extra kosten met zich meebrengt... Ja. Uh, is, het Maut, is het netwerk zo dichtgetimmerd... dat je bijna overal wel een, uh, een tolweg tegenkomt in Duitsland. Ja, en het wordt ook echt overal uh, gecontroleerd? Want hoe doen de Duitsers dat? Nou, dat gaat allemaal elektronisch. Op een uh, technisch vernuftige manier, via pakens over de weg. Er zijn er zo'n stuk of 300. Je komt er altijd wel ergens eentje tegen. Het wordt automatisch geregistreerd. En als je niet betaalt, krijg je een boete. Ja, is het duur trouwens? Ja, niet die uh, boete, maar gewoon uh, die, die tol? Nou, die tol, afhankelijk een beetje van de, zeg maar, de euroklasse van je voertuig. Je kent de euroklassen van voertuigen, euro 3, uh, 4 of 5. En betaal je gemiddeld zo'n 13, 14 cent per kilometer. Ja, en dat, uh, dat tikt wel lekker aan. Nou, zeker in deze moeilijke tijden is elke kostenverhoging natuurlijk voor bedrijven uh, ja, zeer moeilijk te verwerken. Ja, want uh, de, de, de de dieselprijs is al, uh, is al vrij hoog uh, volgens mij op het uh, op het moment. Dus dit ja, ik wou zeggen, dit kan er nog wel even bij, maar eigenlijk kan dit er helemaal niet bij. Nou, u slaat de spijker op de kop. Uh, de dieselprijs die piekt al maanden natuurlijk. De overige kosten stijgen ook enorm, zoals arbeidskosten, verzekeringskosten. Ja, en dan komt dit er nog eens een keer bij. En uh, alles bij elkaar opgeteld wordt het voor de ondernemers steeds moeilijker natuurlijk in deze situatie. Ja, en het was niet te voorkomen, want ik neem aan dat u wel protest heeft ingediend of aangetekend. Nee, nee, nee, nee. nee. Dit is een... Uh, die zat al jaren in het, in het gat eigenlijk. Uh, die die wisten het wel. Alleen ja, het momentum is natuurlijk erg ongelukkig in deze periode... juist dat je er extra moet gaan betalen. Ja, uh, en, en, en nu ook op die regionale uh, wegen doen de Duitsers dat... omdat er inderdaad veel vrachtwagens op die manier werd omgereden? Nou, dat heeft er wel mee te maken. Uh, het zijn natuurlijk hele mooie wegen. Het zijn bijna wegen gelijk aan snelwegen. En uh, er was wel wat ontwijkverkeer. Um, dus in die zin uh, past het wel in het plaatje... om, om zeg maar, eventueel uh, vluchtverkeer te, te voorkomen... Het is op zich ook niet zoveel. Het is 1135 kilometer, dat lijkt veel. Maar ja, Duitsland is een enorm groot land. En als je kijkt waar die wegen zich bevinden, je noemde het al even in de aankondiging, maar ze zitten over, de hele, over heel Duitsland verspreid. En het is sterk afhankelijk van waar je klant zit of je ermee te maken krijgt of niet. Ja, nee, precies. Want, de, de, de, de hebben vooral uh, vrachtwagens en dus, uh, bedrijven lasten van die op Duitsland rijden? Of zijn het ook bedrijven die doorgaans vervoer hebben, bijvoorbeeld naar Oost-Europa of naar Oostenrijk? Nou, als je kijkt naar het kaartje uh, zeg maar waar de wegen zich bevinden, dan is het met name het eerste het geval. Dus als je zelf moet leveren of laden, zeg maar laden en lossen in Duitsland... Het, het transitovervoer, dus het verkeer door Duitsland... krijgt er minder mee te maken. Ja. Ik wens u sterkte en uh, hopen dat de prijs van diesel dan maar omlaag gaat. Dat is het enige ja. wat daarop zit. Als we daar wat aan kunnen doen, dan is dat, uh, zou dat uh, geweldig zijn. Ja, ja, ik niet, maar ik help het u alleen maar op. Meneer de Bruin, ik uh, dank, dank u, u wel. wel. Elmer de Bruin, secretaris internationaal vervoer... van Transport en Logistiek Nederland. Londen, de Olympische Spelen. Van een zijden zakdoekje als aandenken aan die Olympische Spelen in 1928... tot een deodorant met Olympische reclame. Je kunt het zo gek niet bedenken of Maarten Westerman heeft het op zolder staan. Hij verzamelt werkelijk alles wat met de Olympische Spelen te maken heeft. Colette van nog ging kijken.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 De Canadese politie onderzoekt het incident. Twee weken geleden werden naalden gevonden in broodjes... die werden gereserveerd op vluchten van Delta Airlines... van Amsterdam naar steden in de Verenigde Staten. De stroomvoorziening in India is hersteld. Het hele land heeft weer elektriciteit... meldt het staatsbedrijf dat daarvoor verantwoordelijk is. De drie kapotte netwerken in het noorden, noordoosten en oosten van het land... zouden de afgelopen nacht weer zijn gerepareerd. Correspondent Lucas Waagmeester.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 De uitzichtloze positie van de werkeloze vijftiger in Hollandse Zaken. Vanavond live bij Max op Nederland 2. DNOS, het Radio 1 Journaal, camera's, ze volgen ons overal, zelfs in deze studio hangen ze. En nu ook nog eens een keer aan de grens. Want vandaag neemt de Koninklijke Marge een systeem waarbij kentekens van inkomende voertuigen worden gesca gescand, definitief in gebruik. Woordvoerder bij de Marge is Alfred Elwanger. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe werkt het systeem? Ja, het systeem is eigenlijk een, uh, een selectiemiddel waarmee de Marge gerichter kan gaan controleren op uh, illegale migratie. En het werkt eigenlijk als volgt. Inkomend verkeer, dat wordt door onze camera's uh, gezien. Ja. Wat wij doen, dat is dat wij uh, het type voertuig... dus of het gaat om een personenauto, een busje, een vrachtwagen of iets dergelijks... dat uh, slaan we op en het land van herkomst. Dat zijn de gegevens die de Koninklijke Marge nodig heeft... om uh, onze taak op het gebied van uh, de vreemdelingenwetgeving in de grenszone te kunnen uitvoeren. Maar u bent gewoon 24 uur per dag aan het, uh, aan het filmen en u slaat het op? Uh, nee, dat is niet zo. Nee, het oh. is zo dat we, uh, uh, als wij informatie krijgen... Hè, het kan zijn dat wij bijvoorbeeld een uitvraag krijgen... dat er criminaliteit plaatsvindt, uh, grensoverschrijdende criminaliteit... mensenhandel, mensensmokkel moet u dan uh, aan ja. denken... Met, uh, vanuit een bepaald uh, land dan uh, is het mogelijk dat wij uh, informatie gaan inwinnen... om te kijken of dat er voertuigen uit dat land Nederland binnenkomen. U, u, u zegt het heel netjes, vast en zeker uh, juridisch uh, verantwoord. Maar eigenlijk bedoelt u te zeggen, uh, er is informatie dat er met uh, een bepaald type auto... dus bijvoorbeeld met een Volkswagen... mensen worden gesmokkeld over de grens met Duitsland. Dan kijkt u naar alle Volkswagen's die binnenkomen? Bijvoorbeeld, ja. Dat kan. Zo kan het zijn. Maar u kunt ook uh, gaan selecteren op bijvoorbeeld alle Oost-Europese kentekens. Ja. Polen, uh, Roemenen, als daar een bericht, als daar aanleiding toe is. Dat, dat ja, moet het zijn. Ja, er moet aanleiding toe zijn. Dus op het moment dat wij... Uh, we doen eigenlijk twee dingen. We winnen informatie in aan de hand van, uh, van uh, uh, informatie die wij... Of vragen die wij krijgen van, uh, van ketenpartners of vanuit de organisatie zelf. Vervolgens gaan we controleren.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 Uh, dan krijgen we een hit, zoals dat heet. Dan krijgen we een piepje. Degene die achter de, uh, achter de monitor zit, die geeft dat door aan onze ja. motorrijder. En die kan besluiten om die auto aan de kant te zetten. Ja. Dat is en wel wel vervolgens... Precies, En dan kan je de rest van de opsporing beginnen. Ja. Uh, Kijken of het een hit is, een echte ja. hit uh, zal ja. ik maar zeggen. Ja. Maar dat betekent wel dat het natuurlijk constant aanstaat. Maar het reageert alleen op specifieke commando's. Nee, het staat niet constant aan. Nee, het is niet, dat is niet dat zo. Snap, dan snap ik het nog niet helemaal. Ja, het is zo dat uh, zeg maar de, de, de controles die wij doen het, het, in het mobiel toezicht veiligheid, die zijn in de vreemdelingenwetgeving gebonden aan regels. Dus wij mogen op een bepaalde locatie niet langer dan 90 uur per maand controleren. Ja, maar hoe werkt het? Ja, dat, dat snap ik. Maar hoe werkt het systeem dan in het geval van het busje? Uh, want dan moet u toch op een of andere manier moet u dat kunnen, de draad kunnen pikken? Of is het systeem technisch zo vernuftig dat dat gewoon pas ingeschakeld wordt als het busje voorbij komt? Nee, het systeem wordt ingeschakeld op het moment dat we gaan controleren. Dus als we bijvoorbeeld op de A16 bij Hazeldonk een controle willen uitvoeren, dan, dan voeren we profielen in van uh, uh, uh, ja. waarna we op zoek zijn. Die voeren we in en dan kunnen we zes uur daar op die locatie controleren per dag. En in die zes uur draai je die profielen mee. En als er in die zes Aha. uur iemand voorbij komt die we zoeken, ja. dan krijgen we een hit. Dus het is niet zo dat het systeem 24 uur per dag aanstaat. Nee. Hij staat aan om te controleren. En dat is per locatie gebonden aan die 90 uur per maand. En daarnaast kan het zo zijn dat wij... Uh, kijken naar verkeersstromen om te kijken wie wanneer uh, Nederland binnenkomt. Ik, uh, ik snap het helemaal. Ik dank u wel, meneer Elwanger. Graag gedaan. Goedemorgen. Het is acht minuten over half acht. Het is vandaag de dag van Bradley Wickens op de Olympische Spelen. Of misschien wordt het wel een gouden dag voor Nederlands. Gio Lippens in Londen. Gio, maar voordat we over al dat goud enzovoort het bling bling eh, het gaan hebben, moeten we het eerst even hebben over het badminton. Want er schijnt rond het badminton een relletje uitgebroken, of een rel misschien wel uitgebroken te zijn. Wat is er aan de hand? Ja, er is een uh, flinke rel uh, uitgebroken daar. Ik hoop dat jij mij verstaat. Ja, zeker. Uh, Over. Ja, zeker. Want ik, ik hoor niks terug. Maar goed, er is een flinke rel uitgebroken daar in het uh, badminton. Omdat uh, er een vier koppels zijn geweest in het vrouwendubbel. Uh, vier Aziatische koppels. Die uh, nou, met de pet ernaar hebben gegooid in hun partij. Want die hebben zich namelijk al geplaatst. Ze spelen namelijk in een pool. Daar, daar wordt uiteindelijk bepaald wie er door mogen naar de volgende ronde. Ze spelen in een pool. En uh, die hadden zich al geplaatst. En die hebben er gewoon echt met de pet naar gegooid in hun uh, ...laatste wedstrijden. En dat, de ja, dat leidde toch wel tot uh, boeggeroep... ...bij het uh, publiek. Schetsrechter die uh, van zijn stoel naar beneden kwam... ...die uh, afdaalde en uh, duidelijk maakte aan de dames... ...dat het toch wel serieuzer gespeeld moest worden. Want uh, shuttles gingen uh, expres uh, het net in. Uh, langs de langste rally duurde vier slagen. Nou ja, dan weet je het wel bij badminton. Ja, dat is echt heel kort. Dat haal ik dus, op de camping zelfs nog. Nou, dat halen we makkelijk. Ja, <laughs> nou is het wel zo dat bij het echt maar... top badminton... dat het er niet om gaat hoe lang je hem hoog kunt houden. Nee, dat is waar, Gio. Ik, ik snap de regels ook wel. Zeg maar, Gio, is hier nou sprake van gewoon mensen die, die zeggen... nou ja, we sparen de krachten? Of is er misschien sprake van, waar er heel veel over gesproken wordt, matchfixing? Uh, nou ja, matchfixing, dat zou je ook kunnen verwachten. Maar het is vooral wel speelsters die niet alleen de krachten sparen... maar die doordat ze dan verliezen eventueel van een zwakker koppel... dan gaat dat zwakker koppel namelijk samen met hen ook door. En dan schakelen ze daarmee een van de sterke concurrenten... die er wel vol voor, voor, voor moet gaan, die schakelen ze uit. Dus deze dames die hoopten uiteindelijk uh, tegen uh, ja, een mindere ploeg uh, te kunnen gaan spelen. Ik snap het, dat zit erachter goed. Dat is de rel bij het mid-minton. Uh, ik zei het al, het wordt een, uh, weer een dag waarop veel goud wordt verdeeld. Onder andere bij het Eerst eventjes uh, de mannen. Uh, Kevin Dees deed het zaterdag niet bij de wegwedstrijd. Uh, won gisteren wel een mooi criterium in Friesland. Uh, maar gaat Wiggins wel goud halen bij de individuele tijdrit? Nou ja, Als je kijkt naar uh, wie er favorieten zijn en wie er goed zijn op dit moment, dan denk ik wel dat uh, Wiggins een van de grote favorieten is. Hij heeft natuurlijk in de Tour gedomineerd in de tijdritten. Uh, nu komen de specialisten natuurlijk wel in actie, maar ja, die zaten ook voor een groot gedeelte in de Tour natuurlijk. Uh, Tony Martin, ik weet niet of hij hersteld is van die valpartij in de Tour. Waar Waar hij toch zoveel last van had dat hij uiteindelijk naar huis is gegaan. Cancellara, afgelopen zaterdag hard gevallen in uh, de individuele wegwedstrijd. Hij gaat wel rijden, maar hij zegt zelf dat hij op 90% van zijn kracht rijdt. Ja, dat klopt je wiggins niet. Dus ik denk eerlijk gezegd dat de Engelsen vanmiddag... dat er echt een ongelofelijke uh, hoera hier door Londen heen gaat. Want uh, ze hebben nog niks, hè? Ze hebben nog geen nee, gouden geen meer. goud, Twee nee. zilver, twee brons. Ze uh, staan op ze plek 22 20, echt ver onder Nederland zelf. Uh, dus dat is, ja, uh, wij staan 16 inderdaad. Precies. En dan hebben we daarna... Uh, hebben we uh, een Nederlandse troef, de Gouden, de Gouden Vos. Uh, zegt zelf, een, uh, ik ben eigenlijk een outsider... Ja, dat is ze eigenlijk ook wel, want uh, ja, ze is geen geboren tijdrijdster. Laten we daar eerlijk in zijn. Ze kan heel veel heel goed, maar echt tijdrijden is niet helemaal 100% iets voor haar. En toch, je weet het nooit bij Marianne Vos, na die gouden medaille van afgelopen zondag... het zou zomaar kunnen dat ze boven zichzelf uitstijgt. En ja, we weten allemaal, een Vos die zich ergens concentreert en boven ja. zichzelf uitstijgt... ja, die kan dat. En, en uh, ik denk toch dat ze altijd een van de favorieten zal zijn hier op dat... Uh, op, op die Olympische Spelen. Uh, Ellen van Dijk komt trouwens ook nog in actie. Ja. Bij de mannen hebben we ook nog twee uh, kerels natuurlijk: Lars Boom en Liebe Westra. Maar daar mogen we heel blij zijn als daar een top-10 prestatie uitkomt. Ja. Bas Verwijlen, dan hebben we het over het uh, schermen. Die wint meestal zilver, maar uh, kan die vandaag een keertje voor goud gaan? Ja, hij wordt door een, een zeer invloedrijk sportblad. Sports in Amerika wordt hij getipt als de gouden medaille bij het schermen. Dus dat zou toch heel erg mooi zijn als hij dat voor elkaar krijgt. En ik denk ook wel dat Bas van Weijlen heeft, heeft echt vaak goed gepresteerd. Je zegt het al, heel vaak zilver. Maar uh, dat is ook wel zo iemand die zich erg goed kan focussen op een wedstrijd waarop het echt moet gaan gebeuren. Er is een beetje een hype rond hem ontstaan. Het zou toch mooi zijn als hij dan uiteindelijk die gouden medaille pakt op dat onderdeel ja, waar we wel altijd meedoen. Maar echt heel goed presteren doen we er nooit. Nee. En vandaag uh, ook nog uh, Ranomi in actie uh, bij, uh, bij de series. Uh, nog, uh, de medailles worden niet verdeeld. En het judo uh, is vandaag ook nog iets wat we in de gaten moeten houden. Gio, het wordt weer een mooie Doe. dag hè? Ja, het wordt een hele mooie dag. Het wordt een hele drukke dag voor de Nederlanders. We moeten echt op veel uh, fronten moeten we, moeten we onze ogen tekort geven. Ja, en dan is er maar één manier om dat allemaal bij te houden. Blijven luisteren naar de radio. Veel plezier. Dankjewel. Is een verwesterde Somaliër zijn leven nog zeker in Somalië? Dat straks. We hebben geen verkeersinformatie. Lekker doorrijden. Radio 1 Sportzomerbus. En die Sportzomerbus rijdt de hele zomer door het land heen. op zoek naar bijzondere evenementen. Achter het stuur vandaag Deborah. Deborah En wat ga je doen? Goedemorgen Bert. Het is vandaag ID. oftewel E-dag. Het is namelijk de dag van Judoka Edith Bos. Ja, maar oh. we gaan natuurlijk een beetje op haar letten, tuurlijk. En het uh, is dus ook van de eerste commerciële lijnvlucht van de Airbus A380 op Schiphol. Dus ik krijg het best druk vandaag, want ik ga zo meteen eerst naar Leiden. Daar is namelijk de stationshal een beetje omgetoverd tot een heel grote judohal. Er ligt een enorme mat en daar kunnen kleine kindjes dan weer een beetje judoën. -en, en reizigers kunnen op heel grote schermen dan de wedstrijd volgen. En dat is dan wel weer een initiatief, moet ik heel eerlijk zeggen, van de NS natuurlijk. Want ja, dat is dan weer de werkgever van Edith Bos. En die wil natuurlijk wel een beetje haar volgen en kijken of ze inderdaad die gouden plak pakt. En uh, ja, ik ga ook eens even kijken hoe ze zich bij de spoorwegen daarop voorbereiden. En als ik dan weer klaar ben, dan moet ik als een wielen weer gaan naar de Polderbaan bij Schiphol. Want daar ga ik samen met spotters uitkijken naar, uh, naar die Airbus A380. Het is het grootste passagiersvliegtuig ter wereld. Er kunnen zo'n uh, 550 mensen in. En hij is 73 meter lang, dus dat is best een uh, groot ding. En om half twee... Tenminste, dat is de planning. En laten we hopen dat hij hem haalt. Dan komt hij aan. En daarna ook meteen weer elke dag. Want er komt een, uh, eigenlijk ja, een directe luchtverbinding uh, of een lijnverbinding tussen Dubai en Schiphol. En die is dan weer van luchtvaartmaatschappij Emirates. Dus die gaat erop vliegen. Dus mocht je hem vandaag missen, heb je nog wat kans. Maar ik zeg, laat me komen die grote vogel straks om half twee. Ja, veel plezier ermee. Ik ga er even over verder praten over die Airbus A380 met uh, Jan Veldhuis, luchtvaartdeskundige bij uh, SEO uh, Economisch onderzoek. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat betekent dat nou voor de Nederlandse luchtvaart dat uh, dat ding, wat uh, zo mag je hem wel noemen, hè, die A380, ja. straks om half twee naar Nederland komt? Nou, voor Nederland is het in principe goed. Want uh, Nederland uh, wordt een tikkeltje beter bereikbaar... met de rest van de wereld, want er ontstaat meer capaciteit. Er kunnen elke dag pakweg 100 tot 150 passagiers... meer mee naar, uh, naar de rest van de wereld. Dus dat is in principe goed. Ja. Zitten we daar echt op te wachten? Zijn, uh, komen die mensen ook echt uh, daarmee? Nou ja, uh, kijk, Schiphol krijgt natuurlijk een uh, wat hogere attractiewaarde. En uh, ja, daardoor kan, uh, kan het zo zijn dat uh, wat meer mensen voor, uh, voor Schiphol kiezen. Maar ik moet er wel bij zeggen dat... Uh, niet alleen uh, dat het misschien voor Nederland en Schiphol goed kan zijn... maar uh, voor de KLM is het duidelijk wat minder goed... omdat uh, ja, de KLM zal toch een kleine veer moeten laten aan, uh, aan de Emirates. Want er zullen in plaats van uh, met de KLM... zullen meer mensen uh, met uh, Emirates naar de rest van de wereld reizen. En, en dat... voor Schiphol als overstapluchthaven ja. betekent dat de kleine veer. En dat betekent dat mensen gewoon kiezen voor dat nieuwe toestel... omdat het spannend en hip is of gewoon omdat er gewoon meer plek is daar? Nou, er is natuurlijk meer plek. Uh, 100 tot 150 passagiers, maar... Ja, ja, Natuurlijk, het toestel heeft een bepaalde attractiewaarde, dus het kan er ook toe leiden dat mensen denken van, nou, nou wil ik ook wel eens in zo'n ding zitten. Ja, en dat betekent dus inderdaad wat u zei, dat KLM er last van heeft. Een kleine ja. veer, zegt u, ze zullen er niet veel last van hebben, nou, maar wel ja, een beetje. Ja, ik, ik wil het niet overdrijven, inderdaad, want uh, kijk, uh, de KLM die uh, heeft haar business door veel overstappassagiers vanuit uh, Engeland, vanuit Scandinavië, via Schiphol, naar de rest van de wereld te leiden. En nu komt er een concurrent bij. Uh, er komt niet eens een concurrent bij, want Emirates vloog al uh, ja. elke dag naar, via Dubai uh, naar Dubai, en uh, ja, dat blijft zo. Dus er ontstaan niet, er ontstaan niet meer vluchten, alleen die worden wat groter, en dat is eigenlijk alles. Dus ik wil het ook niet overdrijven. Nee, maar goed, wel een klein veertje of een veertje zullen ze laten. Ja. Maar waarom heeft Emirates eigenlijk voor Schiphol gekozen als bestemming? Nou, ze kiezen niet alleen voor Schiphol, ze vliegen al naar ontzettend veel bestemmingen in Europa. Uh, ze bedienen uh, pakweg vijf A6 of zeven luchthavens in Engeland maar en, ook uh, al met die met die grote vogel uh, ook met die grote vogel uh, en ook naar Frankrijk, naar Duitsland, uh, naar Lissabon. Uh, weliswaar niet met die grote vogel, maar toch ook wel met een zogenaamde triple seven. Dus uh, ja, we zijn eigenlijk aan de late kant, zou ik zeggen. We zijn een beetje aan de late kant. Ja. We hebben bijna de boot gemist. Nou, nee, zo. Dat zo. nou ook weer niet, hè? Nee. Maar er wordt wel gezegd, uh, want kijk, dat is de discussie natuurlijk. Emirates, dat is een grote luchtvaartmaatschappij. Dat kennen we vooral als shirtsponsor van uh, Arsenal in, uh, in Londen, het voetbalclub. Maar uh, ja, dat is wel een grote concurrent. Maar het is niet helemaal een eerlijke concurrent: ja, daar, daar, daar zijn: uh, kijk, de, de Europese maatschappijen die uh, beweren dat uh, MRS gesubsidieerd zou worden. Uh, dat, dat kunnen we... Ja, ik weet niet of dat waar is. We kunnen het niet echt hard maken. Uh, Emmeret beweert precies natuurlijk het tegenovergestelde. Dus dat argument Je wordt er een zelfs beetje... heel boos als je dat zegt. Hè? Ja, nee, precies. Uh, kijk, uh, uh, inderdaad. Uh, uh, als dat waar is, dan hebben ze natuurlijk wel een punt. Als dat waar is. Nou ja, ze hebben en de goedkope olie uh, daar in, uh, in, in Dubai. Ook oh, dat Die, beweren ze dus dat dat niet zo is. Ja, nou, en, en, en, en uh, gewoon een flinke duit van de sheiks uh, erin. Maar ja. dat kunnen we nooit ergens nagaan. Want ze zijn niet aan de beurs genoteerd. Het is heel lastig na te gaan. Ze hebben weliswaar jaarverslagen, maar daar valt het allemaal moeilijk uit op te maken. Dus dat argument blijft allemaal een beetje in de lucht hangen. Ja. En die A380, hè, dat uh, nieuwe toestel, relatief uh, echt helemaal nieuw in, in, in de lucht. Uh, is dat een blijvertje? Ik denk wel dat het een blijvertje is, ja. En vliegen we er over een paar jaar allemaal mee? Nee, dat denk ik niet, want uh, voor de lange afstand uh, zullen we uh, een, een breed spectrum aan vliegtuigen blijven kiezen. Die A380 is natuurlijk een nieuwkomer. Uh, die zal vooral worden ingezet op de, op de echte dikke, de, de grote markten. Maar uh, we gaan natuurlijk ook met kleinere vliegtuigen vliegen, want ook dat is een trend die we de laatste tien jaar gezien hebben. Meer kleine vliegtuigen op de lange afstanden. Ja, maar goed, het is wel een eentje wat een attractie is vandaag. De spotters uh, zullen uh, speciaal daarvoor naartoe gaan. Het zal wat druk worden, ja. Ja, en de, ik begrijp ook dat uh, het vierduk bij uh, de Schippeltunnel uh, iets is versterkt, hè? Dat zou, ja, dat, dat, natuurlijk. Dat, dat ding is, uh, dat weegt 500 ton, dus uh, het, uh, het beton moeten wel tegen kunnen. Dus, dus luchthavens die moeten niet alleen wat betreft de viaducten, maar ook qua uh, ja, layout van de terminals en de gates moeten ze natuurlijk aangepast zijn. En Schiphol is daar blijkbaar op voorbereid. Ja, en het is wel goed dat hij uit het Midden-Oosten komt, want dat is toch ook een beetje de groeimarkt. Midden-Oosten is zeker een groeimarkt. Als je kijkt naar wat er in Dubai gaande is, uh, hoe het er twintig jaar geleden uitzag en hoe het er nu uitziet, dan is het natuurlijk onherkenbaar veranderd. En uh, de Midden-Oosten staatjes die doen er alles aan om zichzelf op de kaart te zetten. Dat geldt niet alleen voor Dubai, maar ook voor Qatar. Ja. En gaat de luchtvaartdeskundige vandaag ook zelf nog even kijken? Of zegt hij, ik zie de beelden wel in het journaal? Ik denk dat ik de beelden vandaag wel in het journaal <laughs> zie, maar ik wil toch wel een keer gaan kijken. En wie weet wil ik nog wel eens een keer in zo'n ding vliegen. Ja. Nou, dan wens ik u nu vast al veel, veel plezier bij. Meneer dank u wel. Veldhuis, ja. ik, dank u wel. Dank u wel. Somalische asielzoekers gaan we het dan over hebben. Die kunnen niet zomaar terug worden gestuurd naar Somalië. Minister Leers van Immigratie en Asiel moet bij de beoordeling van asielvragen uh, voor Somaliërs ook rekening houden met de mate van hun verwestering. Dat oordeelde de Raad van State gisteren. Somalische vreemdelingen kunnen te verwesterd zijn. Volgens de streng islamitische leefregels van de islamitische groepering Al-Shabaab. En Al-Shabaab heeft delen van Somalië in zijn greep. al dus de Raad. Correspondent Kees Broeren was de afgelopen maand nog in Somalië. Nu in de lijn. Goedemorgen Kees. Goedemorgen. De Somalische vrouw die die zaak heeft aangespannen... die komt uit dat zogenoemde uh, Al-Shabaab-gebied. Uh, uh, He, hebben die trouwens nog uh, veel in handen in, uh, in Somalië? die hebben nog steeds behoorlijk veel in handen. Grote delen van het midden en zuiden van Somalië... zijn in handen van Al-Shabaab. Uh, er wordt weliswaar flink gevochten tussen strijders van Al-Shabaab... en mensen van AMISOM. dat is de vredesmacht van de Afrikaanse Unie... die steeds groter en ook steeds effectiever blijkt te zijn. Dus dan zie je ook dat Al-Shabaab uit bepaalde steden... de afgelopen maanden is verdreven. Maar toch nog steeds in grote delen buiten de hoofdstad Mogadishu... heeft Al-Shabaab het nog voor het zeggen. Ja, en waar zij het voor het zeggen? Hebben is een streng islamitisch regime. Ja. Dat is wel wat je steeds hoort, althans, van de berichten... Uh, uit de berichten die uh, uit dat uh, gebied komen. Als je staat, uh, de sharia, de islamitische wetgeving... en de strenge varianten daarvan voor, voor alle gebieden die ze in handen hebben... en wil die ook uh, het liefst over heel Somalië kunnen opleggen. En uh, dat gaat vaak op een tamelijk vrede manier. Je moet weten dat uh, de Somaliërs een zeer gematigde vorm van islam aanhangen. Er zijn veel Soefi-moslims en uh, daar zijn... Veel uh, vrijheden eigenlijk uh, altijd heel gewoon geweest. Ook hele simpele dingen als naar de bioscoop gaan of voetballen. En ook een fatsoenlijke behandeling, niet onbelangrijk voor vrouwen. Dat zijn zaken waar uh, Al-Shabaab niets mee zich te hebben. En daar hebben mensen dus uh, ook uh, behoorlijk last van van dergelijke strenge maatregelen die Al-Shabaab heeft genomen in gebieden die ze de afgelopen jaren hebben veroverd. Ja, je bent daar recent geweest, maar niet in het Al-Shabaab-gebied. Nee, uh, je kunt in dat gebied wel komen, maar of je dan ook nog terugkomt uh, is uh, maar zeer de vraag. En het geldt uh, natuurlijk helemaal voor een uh, blanke journalist. Er zijn eigenlijk nauwelijks mensen van buitenaf die de afgelopen tijd in Al-Shabaab gebieden zijn geweest. Dat geldt uh, ook voor bijvoorbeeld diplomaten, voor mensen die namens ambassades moeten kijken hoe de situatie in een bepaald gebied is. Je moet weten, Nederland heeft al jaren geen ambassade meer in Mogadishu, in de hoofdstad, omdat ook die stad uh, voor de Nederlands ambassade althans te gevaarlijk wordt geacht. Uh, dat wordt vanuit het buurland Kenia gedaan, vanuit de ambassade in Nairobi, maar mijn indruk is niet dat er veel mensen vanuit die ambassade op dit moment in gebieden van Al-Shabaab gaan kijken. Dus dan is ook een beetje de vraag waar nu precies de Raad van State ja. uh, zich op beroept als het gaat om uh, ja, de informatie die zij zegt te hebben over de onveiligheid voor verwesterde mensen in Al-Shabaab gebieden. Ja, want die uh, hanteren dat wel als een, uh, als een argument uh, daarbij. Heb jij trouwens van Somaliërs überhaupt iets gehoord over toen je er was, over hoe het is in het uh, Al-Shabaab-gebied... Uh, qua leefomstandigheden. Kun je daar het hoofd boven water houden? Ik ben uh, zelf onlangs in Mogadishu geweest. Uh, de hoofdstad uh, die lange tijd ook belegerd is geweest, aangevallen... en voor een deel ook bestuurd is geweest door Al-Shabaab. Uh, een paar maanden geleden heeft Amisom aan uh, het bewind van Al-Shabaab... in Mogadishu een einde weder te maken. En ja, mensen die uh, ik sprak in Mogadishu zeiden bijna eigenlijk unaniem, dat ze daar bijzonder blij mee waren... omdat ze natuurlijk uh, dat vrederegime, zoals zij dat zelf althans beschouwen... niet willen, maar ook omdat ze een einde willen aan het geweld. Want uh, wat ik al eerder zei, in de gebieden die al Shabaab in de handen heeft... wordt natuurlijk ook gevochten met uh, militairen van die AU, vredesmacht, Amisom, En dat uh, geweld, dat geweld dat... Uh, Somalië al meer dan twintig jaar in zijn greep heeft, daar wil men ook vanaf. En als het betekent dat Al-Shabaab verdreven uh, kan worden, dan zeggen heel veel Somaliërs: dan zou dat een bijzonder goede oplossing zijn. Dankjewel. Kees Broeren was dat. Het NOS Radio 1 Journal Media Overzicht. Is Raymond Seré? Niet alleen bij het tankopslagbedrijf Orteviel... maar ook bij andere risicovolle bedrijven... wordt een loopje genomen met de veiligheidsregels. Dat schrijft het AD. De krant heeft een interview met Jan Kersten... oud-voorzitter van de dit voorjaar opgeheven adviesraad voor gevaarlijke stoffen. Taken van de adviesraad zijn overgenomen... door de nieuwe Raad voor Leefomgeving en Infrastructuur. Maar in die raad zit niemand met verstand van gevaarlijke stoffen. Het is geen verrassing voor Kerstens. Volgens hem was zijn adviesraad te lastig... Hoogleraar Veiligheid Bent Ale sluit zich daarbij aan. Volgens Aalen belandde kritische rapporten in de prullenbak. De stroomstoring in India domineert de voorpagina's van Trouw en de Volkskrant. Beiden kiezen voor een grote foto... De vrouw heeft reizigers die in een stilgevallen trein wachten op wat komen gaat. En de Volkskrant heeft een foto van een kruispunt met gedoofde stoplicht in New Delhi... waar een indrukwekkende hoeveelheid auto's zich langs probeert te persen. Naar schatting 620 miljoen Indiërs die zaten zonder stroom. Volkskrant heeft gesproken met Lou van der Sluis van de TU Delft. Die benadrukt dat de oorzaak nog niet duidelijk is... maar dat een te grote vraag de oorzaak zou kunnen zijn. Want vermogen is stroom maal spanning. Dat betekent dat als er stroom wordt gevraagd... als de al op maximaal vermogen leveren, de spanning daalt. Dan wordt het elektriciteitswerk als het ware leeggezogen. En opnieuw een naald in een vliegtuigmaaltijd, dit keer in Canada. Op een binnenlandse vlucht van Victoria naar Toronto trof een passagier een naald aan in een broodje. De luchtvaartmaatschappij en de Canadese politie doen onderzoek, meldt de Canadese nieuwsgender CBC. De overlijden van de schrijver Gore Vidal is groot nieuws in Amerika. Vidal schreef zo'n 25 romans, een aantal toneelstukken en was verbonden aan filmstudio MGM. Maar zijn grootste bekendheid ontleende hij aan zijn aanwezigheid in het publieke debat. En dat vooral als het ging om de buitenlandpolitiek van Amerika. Hij ging vaak tekeer, zoals in in dit fragment uit 1968. I don't know that, we can't have. Now listen you. Let's stop calling me a Kryptonazi. Let's stop calling names and get goddamn face Let's stay plastered, Gentlemen, let's go. De glad is niet al the best, maar Vidal noemt zijn tegenstander een crypto Kryptonazi en die dreigt dan weer Vidal knock-out te slaan. Onder meer de Washington Post en de New York Times staan uitgebreid stil bij het overlijden van Vidal, die 86 werd. En als auto's te hard langs uw huis rijden, is een beetje knutselen misschien wel de oplossing. De AD schrijft over Jan Boer uit Zeeland. Bij hem voor de deur geldt een snelheidslimiet van 60 kilometer, maar veel auto's rijden te hard. En hij heeft eigenlijk in elkaar geknutseld een soort flitspaal. Iedereen denkt dat het er een is, maar het is er toch niet een.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 Mijn naam is Marten Koning, haarstylist. Nou, knippen de knip, wat gaan we doen? Voor iedereen duidelijk, leaseplanbank. Oud, werkloos en afgeschreven. In Hollandse zaken de zoektocht naar werk van 50-plussers. Het aantal werkeloze ouderen stijgt. Opnieuw een baan vinden is voor velen onmogelijk. En dan resteren slechts WW en bijstand. De uitzichtloze positie van de 50 vijftiger in Hollandse zaken. Vanavond live bij Max op Nederland 2.